het Louis-Davidskareen, dat woensdagavond in de raadsvergadering uitgebreid is besproken. En we doen dat met Ellen Verheij van de VVD en Bruno bouwberg Wilson van de oudere partij Zandvoort. Dan hebben we om 11 uur 22, staat hier, ja, ja. Henny van Petinchem en Stefan Sousa, als ik het goed uitleg, het huis van gebed wat al een tijdje in Zandvoort zit. En zij komen even vertellen Daar dat ze een ik andere alles plaats hebben. Ja. Daar wil ik wel alles ja, Zo rond kerstmis ja. altijd een mooi onderwerp.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 Ik was op een openbare lagere school en dan had je ook het bijzondere onderwijs, katholiek, protestant, gereformeerd en dat was allemaal erg verschillend. Het leuke was eigenlijk Yvonne, ik weet niet of jij dat ook hebt meegemaakt, dat tegen kerst dat niets meer uitmaakte, alle leerlingen, alle kinderen leerden christelijke kerstliedjes.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 Een paar nummers uitgekozen. Kijk of iedereen de teksten nog kent. Lijkt me leuk. Oké. Okay. Dan beginnen we met de Gouden Nachtegaaltjes. Kling, klokjes klingen. Goed, nou, ik hoop dat het een feest der herkenning was. Ze <laughs> zijn wel erg braaf. Hè? De meningen verschillen hier in Hotel Hoogland. Ja. Nou, we zitten wel direct in de kerstfeer. Goed, ja. ja, ja. U hoort uh, Klaas Geert Bakken meteen. Klaas Geert, welkom. Dank je. Uh, de aankondiging was, uh, ja, in geval van rampen en, en andere calamiteiten, uh, heeft uh, Radio TV Noord-Holland een rol te vervullen. Ja, klopt. Uh, klopt.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 He, bijvoorbeeld van een lokale omroep die al kan vertellen wat er aan de hand is. Een soort correspondentschap. Ja, ja. We zijn wel bezig om dat ook uit te bouwen, maar we staan een beetje nog aan het begin. Ik heb wel bij andere omroepen gewerkt waar dat al veel he, vaker gebeurde. Hmm. Wij hebben het eigenlijk nog niet zoveel gedaan, maar we zijn wel van plan om dat te gaan doen. Ja. Want dat... hoe lang zijn jullie in dat rampenzender inwezen? Of... Dat is uh, echt heel lang geleden. Ik denk uh, eerlijk gezegd dat het ergens begin jaren 90 of zo is ingevoerd. Maar ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Nee. Uh, ik weet wel dat ons eerste convenant is volgens mij van 1996. Dus nou ja. Ergens, Het is, er is ook niet ieder jaar een update of zo dat jullie even moeten komen, even nog een nieuw draaiboek krijgen. Om de vijf jaar. Om de vijf jaar is dus daar dat. Daar zitten we nu weer aan, want we hebben ja. nu een convenant wat verlopen is. En in de confinant zijn eigenlijk alleen maar wat uh, uh, algemene afspraken, die je dan later verder nog zelf in moet vullen. Uh, dus dat, dat moet nu weer vernieuwd worden. En dan proberen we, kijken wat we eigenlijk proberen te doen, we hebben de techniek met Noord-Holland dat... Uh, vijf veiligheidsregio's hebben. Veiligheidsregio's zijn tegenwoordig ja. uh, uh, gebieden voor rampenbestrijding. Ja, ja. Uh, jullie zitten in Kennemerland, Zuid-Kennemerland. Ja, ja. Ja. Ja. ja, en de veiligheidsregio is Kennemerland voor, ja. uh, voor het hele deel. Ja. Uh, daar proberen we afspraken mee te maken over wat we gaan doen als er iets gebeurt met die veiligheidsregio, omdat die toch he, leidend is in de rampenbestrijding. Maar we hebben de vijf in de provincie. We hebben ook Noord-Holland-Noord, Gooien, vechstreek Amsterdam-Amsterland ja. uh, en Zaanstreek-Waterland. Die zijn allemaal weer anders georganiseerd, dus het is best lastig ja, om goede afspraken te maken. Ja. Ja, nou, wij hebben natuurlijk uh, nogal wat plekken uh, waar wat zou kunnen gebeuren: Schiphol, uh, ja. hoogovens, ja. uh, vrij veel industrie uh, overal. Klopt. Dus het zou best lastig, En niet te vergeten, veel water om ons heen. Ja. Ja, Kennermeland is een heel belangrijke veiligheidsregel wat dat betreft. Omdat inderdaad, nou ja, u noemt als Schiphol en Tata, en, en maar uh, er kan heel wat gebeuren hier. Ja, maar er kan natuurlijk ja. ook iets met water ja. gebeuren. Hè? Ja. Zee, uh, IJsselmeer en dergelijke. Ja. Zijn, uh, nog even, misschien heb ik het gemist. Jullie worden aangestuurd door de Rijksoverheid. In dat geval wel. Dat wil zeggen, wij bepalen niet zelf dat calamiteiten er worden hè, bij een ramp. Dat ja. bepaalt de overheid. Die uh, nemen contact met ons op. En uh, zeggen van, we willen graag dat jullie dat nu doen. En, en dan doen we dat ook. Maar meestal wij we dan al lang aan het uitzenden over die, uh, die calamiteit die hier ja. aan de hand is. Dus uh, is het eigenlijk business as usual. Als het s'nachts gebeurt, als er een vliegtuig eerst wordt bijvoorbeeld, moeten we echt als een naar naartoe rijden. Ja. En uh, zo snel mogelijk proberen verslag te doen. Dan, dan is het een andere situatie. Dat komt bij jullie vanuit de redacties? Ja, die dat, dat, doen we, dat doen we automatisch. Ja. En, en kijk, of er nou calamiteiten zenden worden of niet, dat maakt ons eigenlijk niet zo heel veel uit. Dat merken we dan wel. Want het is toch al ons werk eigenlijk om verslag te doen van dat soort dingen. Ja, Hoe werkt ja, ik, maar... het bij jullie? Uh, heb je een pieper op zak uh, dag ja. en nacht? Die ja. na een uh, kastje legt. een ja, uh, uh. uh, telefoon in dit geval. Ik heb ja? hem toevallig bij me, want ik heb, okay. uh, deze week heb ik uh, de piquet.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 calamiteiten zijn er. Uh, we hebben een aantal jaren geleden een brand op een schip in Velzen gehad, bijvoorbeeld. Uh, ja. een, een grote brand. Naar, uh, in een kanaal lag die. Ja. Toen. Klopt. Ja.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 En in het noorden van de provincie 939 FM. Ja. Natuurlijk via de kabel en uh, via de televisie. Ja. Ja. Op, de, op de tv kun je ook nog, zenden jullie er nog uit welke de frequenties zijn. Want op een gegeven moment weet je dat gewoon niet meer. Nee, het Pas hangt langs, er van je kabelaanbieder af ja. op welk kanaal ze je zetten ja, ja. en zo. Dus dat is dat is vaak wat lastig om. Het staat wel op onze website allemaal ja. hoor. Ja. Ja. Welke website is dat? RTVnh.nl ja.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 Als uh, calamiteiten zender. Oké. Okay. Nou, Klaas, hartstikke bedankt. En zo min mogelijk rampen. Nou ja, ja. het is We toch wel een, een beetje. Nee, nee, aan de andere kant is het toch ook wel een beetje waar je het voor doet, af en toe. Hoe gek dat het ook klinkt. Ja, het is de nieuwswaarde. En ja. dat is de reden van je bestaan, Precies. Ja, ja. ja, ja. Nou, in ieder geval bedankt voor je komst ja, gedaan. hier naartoe. Okay. Wij gaan uh, zometeen verder met uh, een tussengevoegd item: de loting van de nee, nee, nee, nee, ondernemers. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee.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 Two ride and a kom terug bij Goedemorgen Zandvoort zaterdag 17 december. Tegenover ons zitten Ankie Missebeek en Martine Joustra. Het tempo team genoemd. vanwege <laughs> dat ze niet alleen de tempo's euh, lekker is gewoon lekker, maar ze zijn natuurlijk heel erg actief met de zwemvierdaagse, de wandelvierdaagse, de fietsvierdaagse. En nu is er gelukkig weer de sprookjeswandeling. Vertel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 En ook ons Sneeuwwitje is op de ijsbaan te vinden. Bij Sneeuwwitje kan je ook een boekje kopen. Vanaf hoe laat het sneeuwwitje daar te kleumen? <laughs> nou, Sneeuwwitje is er al vanaf 12 uur. <laughs> met de opening van de ijsbaan zoals nog een paar leuke sprookjesfiguren, toch? Maar klees het zich ja. goed aan, want het is natuurlijk uh, het steeds kouder vanavond. Steeds ja hoor, en Sneeuwwitje kouder. gaat ook telkens even naar binnen voor een kopje warme chocola met slagroom, om op te warmen. Oh, gelukkig maar. Ja, ja. een van de sponsoren. <laughs> ja, nou, en uh, ja...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 Ja, ja, Daan is er daan nu al wel. om alles te checken en die hier ging net onderweg met de trailer uh, om de beestjes te halen. Welke dieren hebben jullie bij de Levende al? Nou, er werd net al gezegd, we halen wat hert uit de duin. Maar hebben we genoeg van. Ik heb geen idee. Daan regelt dat, maar ik ga uit van geiten en schapen. Ja, die bij Center Parks. Ja, van de kinderboerderij. Die hebben wij even liefst. Een ezel hebben ze niet, maar daar kan ik suggesties voor doen. Oh ja, alles BMW. Toevallig hebben we dit jaar nieuw van de kerst Een schitterend decor van 8 meter breed. En dat hebben we samen met heel Jansen gemaakt en zij heeft er een os en een ezel opgeschilderd. Okay. Dus, dus ze zijn het bezig. <laughs> dat is leuk. Ja, he? ja, echt. Ja dat, leuk. Is de ja. Keer dan. ja, dat is de eerste ja, keer. Ja, dat is de eerste keer. Zij wilde het even af. En een kerstmarktje is daar? Ja. Wat, wat ja, het, we het daar is doen? een klein kerstmarktje. Ja. Het is gewoon heel klein. Wat kunnen we wat? kopen? <laughs> Bloemstukjes, kerstmannetjes, kerstchocola, kerstthee en dat soort dingen. Is dat en er allemaal is ten van een goed doel. Nee, die, een, een aantal mensen huren gewoon een kraam om ons evenement oh. ook te financieren. Oké. Okay. Ja. En uh, wij hebben natuurlijk een kraam met sneeuwitje. Hè? Sneeuwitje is er vanavond, of, of tenminste vanmiddag om vier uur al. Waar kinderen een appel in de gesmolten chocola kunnen stoppen. En heel, heel, heel, En dan met spikkels versieren. Ja, dan... Een wonderappel of zoiets. Ja, nee, een ja. sprookjesappel. Een sprookjesappel. Een sprookjesappel. Ja. <laughs> ja, ja, ja. En een sprookjesoliebol. De sprookjes Harry. Een oliebol. Ja, ja, de Harry. Ja, je moet een boekje kopen. En dat boekje kan je dus vanmiddag nog bij Bruna kopen. En anders uh, bij, bij Sneeuwwitje. Sneeuwwitje en in dat boekje staan allemaal bonnen. En met die bonnen kan je de activiteiten doen. Dus een appel versieren en een chocomel uh, lekker drinken. En in de kerk naar de voorstellingen kijken. Is dus een beetje leeftijdsgrens voor de kinderen? Nou, wij richten ons op de jongste van Zandvoort. Dus de leeftijd acht, negen. Maar ik weet ook kinderen van tien die het geweldig vinden. En opa's en oma's en vader's en moeders. De kindertjes van vijf, jaar dus Ja, we hebben een tot heel jou, Juist de jongste. Martien, dat schattige meisje vorig jaar van drie jaar. Ja, echt in een jurk. <laughs> dus we hebben nu ook gewoon degene die het mooist bekleed is. Die valt in de prijzen. Ja, ja. We hebben ook een echte jury. En na afloop is er in de kerk...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 Okay. Nou, het ziet er weer allemaal prima uit. Hartstikke leuk. Ja, en in de kerk nog even bij de afsluiting. Papa's en mama's zijn ook al ja, Tuurlijk, Iedereen hoe meer, hoe beter. beter. Als ja. ze maar meezingen. Ze moeten wel meezingen. Tuurlijk. Ja. Oh, het, ja. is wel, het is wel hoogdrempelig. Dan. ja. ja. Ja. Maar ook, ja, alle kindertjes krijgen een leuke verrassing. En de kindertjes met een boekje krijgen nog een wat verrassing. Ook weer door een ja. van onze sponsors. Nou, net wat Don zei vanmorgen op school. Uh, wij zelf dan als volwassenen hebben eigenlijk al dat soort liedjes geleerd. Dus ja. op zich is het niet zo moeilijk voor de opa's en oma's, moeders en vaders om lekker gezellig mee te zingen met hun ja, kinderen. Wat gebeurt daar tegenwoordig nog? Martine? Ja, jou hoor. Ja, ja, ja, wij oefenen altijd op school al die, de kennetjes, bekende... hoor. Ja, juist. Dat en, zie je ook met Sinterklaas om ze erin te houden. of het onderwijs of, of, of openbaar Nee, ik vind dat ook een stukje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 Viertje. Dat nee. ja. te duur. Jullie ja. zitten vast te popelen om weer terug te gaan. Want jullie ja. zijn weggerukt van het plein. Ja, want we en waren bezig. Maar ik, ik wil wel iedereen oproepen om zo'n boekje te gaan kopen. Want weet je wat er ja. ook nog in zit? Een bon voor het schaatsen. Oké, okay. gratis schaatsen. Ja, Dus Kijk, haal het boekje. Bij de Bruna of straks bij Sneuwetje. En neem en, al je vriendjes en vriendinnetjes mee. En kom verkleed. En, en verkleed. Kom verkleed. Papa's en mama's ook al steeds. Ja, kan. kom verkleed. Dat, dat is leuk. Ja. Oké. Okay. Ja, nou heel veel succes vanavond en oh, uh, lekker weer. Ik wil nog één dingetje zeggen. Ja. Bij deze willen wij ook al onze sponsors bedanken. Ja. Wat zonder onze sponsors. En ook wil ik alle vrijwilligers die natuurlijk ook met de sprookjesfiguur, in de sprookjesfiguren zijn, bij deze bedanken. Oké, okay. dat is Dankjewel. de moeite waard. Okay. Ja hè. Dank Nou, toi toi toi. En om vier uur barst het los. Hè? Ja precies, kom allemaal. Oké, okay. dank je voor je komst. Graag gedaan. Goed.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 stel jullie even voor. Okay. Mieke tapen, zie ik in ieder geval of niet. Mieke tapen? Oh nee, sorry. <laughs> Met alle respect. Nee. Dat, is, uh, dat komt omdat dat je zo bruin bent van je vakantie. Ja. Je op. Oh of ja, je nu zie ik het. Nee. <laughs> okay. Stel je even voor. Ja, ik ben Helm Hoogland, secretaris van de ondernemersvereniging, ja. OPZ, Secretaris. Uh, stofvereniging. Uh, nou ja, nog een paar.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 deze keer gaan we het echt doen. En okay. uh... Nou, we gaan beginnen. Ja, ja. Om, ik moet nog even toelichten. De tweede week is dus niet doorgegaan. Omdat die loterijactie is anders van opzet. En dat heeft eventjes ja. wat uh, startproblemen. Nou, precies. Ja. Uh, we hebben de loterijactie wat aangepast. Maar het houdt in dat we nu dus wel twee keer de loterij doen. Dat wil zeggen, ja. ik doe één keer op een Brune Balken en uh, zij trekt twee loten. Nou, dat is ietsje... Uh, okay. Snap je? Dus uh, twee prijswinnaars voor... Uh, de microfoons zijn helemaal voor jullie. Oké, okay. ik begin de eerste prijs van Brune Balken en de, een tijdschriftenbond van 25.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 Dus uh, elke prijs is twee voor Wendboe. Ja, ik moet wel eventjes een beetje diep graven, Hans, heb ik alleen ja, maar de bovenste. Nou, dan hebben we hier uh, A. Berendes in Hoofddorp. En J. Huisman in Zandvoort van de Brederode Straat. Oké, okay. uh, Mirjam, kijk je ook wel even of ze af de achterkant steppetjes hebben? Ja, hartstikke kijk goed. helemaal goed. hartstikke goed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 in Zandvoort, Max-Euwerstraat. Oké. Okay. Oh, dat is heel dat was, fijn. Ja, dat was drie. Dat, dat was drie. We gaan naar vier. Verstegens IJs. Oké. Versteegers ijs Drie cadeaubonnen te waarde van 25 euro. Nou, Ralf kan aan de slag hoor. <laughs> Ralf Kamerbeek in Bentveld. Is. En Laura van Driel... In Zandvoort, de Geweldig. Brede Rode Straat. Dat was prijs 4. We gaan door naar de vijfde prijs. Kaashuis Tron. Een kaaskadoon te waarde van 25 euro. Het lijkt wel een tombola. Maar ik heb ze weer hoor. En ze zitten wel weer vol stempels. Dus hier zie ik uh, C.G. Damsma La in Zandvoort. En E. Brugman in Zandvoort. Hey, dat staat. ja, dat is uh, Linker Brugman hè, de... Oké, okay, dat was prijs 5. De Music Store, een cadeaubon te waarde van 25 euro. Nou, genieten van de nieuwe CD van uh, Marco Boubley. <laughs> nou, kijk. G van Gemeren, in Zandvoort. En FJ, JF Benink, ook in Zandvoort Stationsplein. Oké, okay. Emotions by Esprit in de Haltestraat, Een cadeaubon te waarde van 25 euro. Dat is prijs 7.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 Vlug doet ook elk jaar weer mee een cadeaubon te waarde van 25 euro. Ja, ik kan het bijna niet bijbenen, Helma. En, en dan heb ik elke keer de bovenste. En, dan is het ik vind dat je het goed. zo goed doet voor de eerste keer. Ah, nee. heer, ik ben zo trots op je. Nou, kijk hier. Er zitten van alles en nog wat zit erbij. Maar ik heb ze gevonden. Kijk, Haraaf in Zandvoort. En hier heb ik Jane Verbrugge.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 Blokken. Een cadeaubon te waarden van 25 <laughs> We krijgen het er warm van. Een cadeaubon te waarden van 25 euro. Lang. Ja, ik weet het allemaal niet meer, maar hier zie ik uh, Harkamp op de Haarnemerstraat. En ongetwijfeld ook in Zandvoort. En Kamerbeek, Parnassialaan in Bentveld. Volgens mij heb ik die al een keer gehad. Oh, dat zou kunnen. Dat Zandvoort. is heel mooi, een ja. dubbele prijs. Zandvoortse apotheek, hartstikke leuk dat hij meedoet. Waardebol, waardebol van Fiji.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 Mag na de feestdagen ook ingeruild worden voor hoofdpijnpoeders, hè? <laughs> Denk je dat het nodig is? Meer gaat er nog? Moet even... Het gaat heel ja, goed. Pauze, okay. Nee hoor, ik heb ze weer. Slagerij, Marcel Horneman, een fondue, kom met schotel. God, ik ga helemaal gek praten. Een fondue, kom met schotel, euro. Nou, dat wordt smullen voor Nancy Geurs. Zandvoort, Varenheidsstraat. En Esther Graaf, die gaat er ook heerlijk van genieten. Celsiusstraat in Zandvoort.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 Chocoladehuis Willemsen. Dit is prijs 14. Een chocoladegeschenk. Hoe kan het ook anders? Ter waarde van 25 euro. Heerlijk. Maar ik moet wel eventjes duiken in die zak. Want anders heb ik altijd de bovenste. En nu ga ik even heel goed kijken. Heel goed. Oké. Dan heb ik hier... R Reaan Kaan. Parnassialaan Bentveld. En dan heb ik... ja, vier, vier. Ah, Dirks, in Zandvoort, in de Lorenstraat, Geweldig. Shanna's Shoe Repair and leather dames hakken en Leatherware. Rubberen dameshakken en zolen. Wow, sexy. Dit <laughs> is leuk. <laughs> ook weer deze hebben allemaal stempeltjes. Bluis, Haarlemmerstraat, Zandvoort. En Roos, Muller, op de Ketelapperstraat, ook in Zandvoort. Oké, okay. de Kaashoek.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 Moet je nou weer lachen? Nou, oké, okay. ja, maar dat is echt zo. Vorig jaar hadden ze het meer nodig, die vogels. Nu kunnen ze alle besjes nog. A. Feldwich in Zandvoort. En Yvonne Kreuger ook in Zandvoort. Prijs 21, c'est bon. Voor jullie Rubeling een wijn- en een notenpakket. Dan gaan we weer hoor. Uh, A. Keur.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 Rode Straat in Zandvoort. Oké, okay. dit waren dus twee trekkingen. Komt er nog één trekking voor de weekprijzen? En dan ook meteen een trekking voor uh, de hoofdprijzen. Volgende week uh, is het uh, Kerst, hè? niet? Ja, Kerstweekend. Kerstweekend. Ja, de 24. Kerstavond, hè. volgende week zaterdag. Ja. En dan zijn jullie. Ze zijn uit? Oh, maar we gingen ervan uit dat het eventjes niet was. Nee, dat Oudjaarsdag is Oudjaarsdag is er geen GMZ-uitzending. Maar nou, is 30. dat veranderd? Ja, maar Gert ja. weet dat. dat oh, dat wist ik dus niet? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, maakt niet uit. Dus de ene, want ik had gepland de 31ste om uh, de laatste trekking te doen, maar dat gaat dus niet door. Volgens want mij al... zit jij dan in de studio. Ik zit in de studio. Ja, je zegt, maar nee, de je trekking gaat, gaat wel thing door. Thing <coughs> thing oh, nee, oké. Okay. Zandvoort op zaterdag. Nee, maar ik ja, dacht, dus de 31ste kan überhaupt niet, maar de 31ste gaat, gaat wel wel door. Ja. door. Ja. Oké, okay, en dan worden ook de hoofdprijzen getrokken. Oké, okay, Ondertussen het oog van de notaris. Ik ja? nog een vraagje aan Mirjam. Wij ja? zoeken nog mensen bij de radio. Je doet het ontzettend ja, leuk. Ja, ik dus, uh, vind top hoor. <laughs> Denk er eens over ja, na. Ja, ik ga erover nadenken. <laughs> okay. Heel erg bedankt. En, okay. uh, wij gaan even bijkomen van deze wervelwind. <laughs> <laughs> we zijn er ook een beetje uh, moe van. Ja. We nemen een kopje thee gaan even, gaan even, Dank jullie wel. We gaan even ja. uitrusten ja. met we de loon aanstroom. Veel Armstrong. succes Precies met de prijzen. in New Orleans. <laughs>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 When you hear, hallelujah, Saint Nicholas is here, and it's Christmas time in New Orleans. Creole Beak, and golly what a spirit, and you can only hear it down on Basin Street, your kiss will disappear, and when you hear, hallelujah, old Santa is near, when it's Christmas time and New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 En Emma At Work helpt eigenlijk deze jongeren naar ervaring op de arbeidsmarkt. Dus wij zoeken voor hen, helpen hen bij het vinden van bijbanen, vakantiebanen of vaste banen. En voor hen is het vaak lastig om zelf die eerste stap te zetten en te maken. En wij helpen ze daarbij.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 En uh, nou ja, dat, be dat, dat betekent dat ze ook toch wel vaak uh, openstaan om met ons uh, in ieder geval te praten. En uh, tuurlijk is het af en toe heel lastig om mensen te plaatsen en het kost ook veel tijd. Ja. Maar uh, ja, wij zijn er elke keer weer heel trots op als we een jongeren een leuke arbeidsplek uh, kunnen geven en als we ze daarbij kunnen helpen. Jullie werken ook samen met gemeentes, ook een beetje subsidie krijgen jullie daarvan of eigenlijk nou, allemaal niet? Nee, wij krijgen geen Dan. subsidies. We zijn, we zijn een stichting, we zijn afhankelijk van sponsors en donaties. En uh, ja, verder uh, krijgen wij dus geen subsidie.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 It's from one to two all jullie allemaal fijne dagen en een